Gert Pluk met het NOS Journaal. Servië onderzoekt of de man die vanmiddag bij de Israëlische ambassade in Belgrado een agent beschoot met een kruisboog, banden had met islamitische terreurgroepen. Volgens de autoriteiten gaat het om een 25-jarige Serviër die zich had bekeerd tot de islam. De agent die gewond raakte bij de aanval slaagt erin de aanvaller dood te schieten. Voor het eerst in ruim drie weken rijden weer vrachtwagens met hulpgoederen... die via de kunstmatige pier voor de Gaza-strook aan land waren gebracht... Op de, de distributie werd op 9 juni om veiligheidsredenen opgeschort. Er wordt nu gekeken of de hulp op een veilige manier kan worden verspreid... en niet in de handen valt van plunderaars. Op het EK in Duitsland is regerend kampioen Italië... in de achtste finales uitgeschakeld door Zwitserland. De Zwitsers waren veel sterker en wonnen met 2-0. Vanavond spelen ook Duitsland en Denemarken voor een plek in de kwartfinales. Die wedstrijd, even onderbroken vanwege noodweer, is nog bezig. Minister Ollongren heeft in een toespraak op Veteranendag gezegd... dat 80 jaar na de geallieerde invasie in Normandië... de vrijheid in Europa opnieuw onder druk staat... en dat militairen hard nodig zijn. Dat was een verwijzing naar de Russische oorlog tegen Oekraïne. Koning Willem-Alexander benadrukt in zijn toespraak... dat de veteranen door hun ervaringen weten wat er op het spel staat. De eerste etappe in de Tour de France van Florence naar Rimini... is gewonnen door de Fransman Romain Bardet. Hij reed lang op kop met zijn ploegenoot Frank van den Broek... De 23-jarige Nederlander doet voor het eerst mee aan de tour. Vlak voor de finish werd het tweetal nog bijna achterhaald door het peloton. Bader start morgen in de gele leiderstrui. Het weer buien. In Limburg soms met onweer. Daar kan lokaal veel regen vallen. In het noordwesten en op de wadden blijft het zo goed als droog. Morgenochtend trekt de regen via het oosten weg en breekt vaar het westen soms de zon even door. Daarna opnieuw buien en het wordt morgen 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 man Cel gaan, wonen. gaan ze kan bos? klonen? Oeh. Heb ik acht verstopte vaten? Kan ik morgen niet meer praten? Val ik uit een raamkozijn? Zal ik nooit meer dronken zijn? Het maakt niet uit, maar oh, het is mijn dag. Het is mijn dag. Gaat op de Duitsers komen. Echt, je. Het is mijn dag. je pumelheid als mooie. Het is mooie. mijn dag. Echt, het uitjes is mijn dag Stel hem aan een dag, wel Nee, het is echt niet, wel het is echt mijn dag, niet serieus, niet echt niet, wel Nee, echt niet, mijn dag, wel is mijn dag Oh mama, echt horschel lachen Zie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 6.9